De keel schrapen. <laughs> ik wil je zeggen wat ik voel. En vertellen wat ik denk Ik ben al een tijdje niet de beste ben Met mijn twijfels in gevecht Ik ben niet onzeker over mezelf Maar onzeker over ons en ik Stel mezelf de vraag Kunnen wij samen nog wel zo door? Want het gaat telkens fout Telkens weer Je voelt het niet en, en ik net zo min Kansen gehad, maar het gaat verkeerd Problemen genoeg en het, en het stapelt weer Het breekt niet af, alles staat labiel Ik wou dat er wat van mijn schouders viel Te veel gebeurt en het houdt niet op Hier houdt het op, ik, ik hou mezelf stabiel Ik weet niet of het want... echt is Ik weet niet of het echt is. Ik weet niet of het echt is Ik voel me rot, ben kapot, ik kan er niet mee omgaan Ik weet niet of het echt is Ik weet niet of het echt is Ik weet niet of het echt is Ik voel me rot, ben kapot, ik kan er niet mee omgaan Vaak het droom Hoe het zou zijn als je wakker bent Kun jij begrijpen zonder verwijten? Door alles wat je zegt, wat je zegt, wat je zegt. is uitgesproken. Al die leugens die, die zijn gelogen, heb er geen woorden voor over. Dingetjes die je beloofde, Ga maar waar toch niet naar kon komen? Nu kun jij in de bomen klimmen. klimmen Zoek de hoogte op en vind jezelf Want dat wat helpt, daar kan je voor gaan als je zelf, zelf mee telt Het leven is geen spel, dus speel niet met de jouwe Ik wacht wel op de dag dat jij weer echt kunt bouwen op jou Vertrouw me nou, vertrouw me nou Ik vertrouw je niet als je niet laat zien wat echt is Als je niet laat zien wat ik echt is Ik weet niet of het echt is Want ik voel mezelf niet zoals het doet. Ik ben niet zeker meer van ons, want dit is echt mis